Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Nederlandse banken zijn bang dat cybercriminelen vaker aanvallen zullen doen op hun websites. Je moet daar wel rekening mee houden, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken. Gistermiddag lag het betalingssysteem Ideal een paar uur plat door een zogeheten DDoS-aanval. Daarbij probeerden de computers van de criminelen ook in te loggen. Iets wat bij een DDoS-aanval niet vaak voorkomt. Eerst werd gedacht aan een technische storing. Pas aan het begin van de avond werd duidelijk dat het om een cyberaanval ging. De Vereniging van Banken heeft geen idee wie erachter zit. Justitie is ingeschakeld om de daders te achterhalen. De Portugese regering moet een aantal bezuinigingen schrappen. Het Constitutionele Hof heeft bepaald dat ze strijdig zijn met de grondwet. Het gaat om bezuinigingen die ambtenaren, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden treffen... en niet werknemers in het bedrijfsleven. Volgens het Constitutionele Hof is dat in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De centrumrechtse regering wilde met de maatregelen 1,4 miljard euro besparen. Dat moet van Europa als tegenprestatie voor de noodlening die Portugal twee jaar geleden kreeg. Het Portugese kabinet komt vandaag in spoedberaad bijeen. In Italië is geschokt gereageerd op de zelfmoord van een ouder echtpaar vanwege de economische crisis... De man van 62 en zijn vrouw van 68 konden de huur niet meer betalen. Ze hingen zich op in een opslagruimte in Civita Nova Marque aan de Adriatische kust. Toen een broer van de vrouw dat hoorde, stortte hij zich in zee en verdronk. De voorzitter van het Italiaanse parlement gaat vandaag naar de stad om haar medeleven te betuigen. De drievoudige zelfmoord laat volgens haar zien hoe moeilijk gewone mensen het hebben door de crisis. Het weer, vannacht droog, minimaal rond het vriespunt. Overdag vanuit het noorden steeds meer zon. De wind neemt af en het wordt ongeveer 7 graden. Ook zondag geregeld zon en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 WPRO Wordt Met Nora Romanesco Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending van 6 april. Het is die datum in 1909 die Robert Peary claimde... als de dag waarop hij als eerste de Noordpool bereikte. Frederick Cook beweerde er al op 21 april 1908 geweest te zijn. Ik weet niet of de geleerden het er al over eens zijn... hoe het allemaal in werkelijkheid gegaan is... maar wat is nou toch die aantrekkingskracht van die bitterkoude orde... Uit de serie Madi Wodel met het thema ijs aan alle kanten doorgelicht... de aflevering Liefde voor de Pool, waarin Marnix Koolhaas... in gesprek is met polreizigers, schrijvers en wetenschappers... over hun fascinatie en liefde voor deze koude en onherbergzame gebieden. Kim wordt vreed de golven tuimelen wild, van mild en groen, spoorslags hardgrijs en grauw. Eén nacht, waarin de wind door het luchtruim rilt, dan als een plotselinge dood, de kou. Om rotseilanden zonder boom en gras, liggend verlaten in het oeroud ruim, bloeit slechts het onstuimig en verward gewas van het snel opschietend, snel verwelkend schuim. Op het schip waarin geen vuren troostend branden, nestelt de kou zich voor een lange reis. Tegen de s'nachts wakker gekraakte wanden, kruidt en verbrijzelt zich het drijvend ijs. Wie kan beter het poolgevoel verwoorden dan de, de eenzame scheepsarts J.J. Slauerhof, die jarenlang de wereldzeeën bevoer omdat hij in Nederland niet wilde wonen. Het poolgevoel, het verlangen naar de streken waar de kou en het ijs het leven domineren. Dat gevoel vertegenwoordigen de drie gasten die hier in de studio hebben plaatsgenomen. Het zijn uh, Code Korte, ornitholoog, poolonderzoeker en reisleider. Govert, de groot bezielend bestuurder van Arctica, de niet-governementele organisatie. Zo mag ik dat noemen, Govert? Maar eigenlijk Arctic People's Alert. En ons Ar bulletin heet Arctica. Het blad heet Arctica, wat jullie uitgeven. De organisatie heet Arctic People's Alert. Hoewel ik vind dat je daar ook nog eens een mooie Nederlandse naam voor moet bedenken. Uh, maar je, be je behartigt in ieder geval de belangen van de arctische volkeren. En als derde gast hier aan tafel Gerrit-Jan Zwier... Reiziger en schrijver over heel veel Polstreken. Uh, het Polgevoel ontstaat volgens mij doordat jullie allemaal ooit besmet zijn geraakt met het polvirus. En uh, ik wil van jullie allemaal weten wanneer die besmetting heeft plaatsgevonden. Uh, code korte, wanneer is het polvirus in jou gevaren? Uh, lang voordat ik in het Polgebied was. Ik uh, had altijd het gevoel van dat er een gebied was, een droomland... met ruimte en leegte. En ik had een vermoeden dat dat in het Poolgebied was. En toen ik daar voor het eerst kwam, was dat ook inderdaad zo. Het was niet alleen het Poolgebied trouwens. Dat is ook in de moestijnen en in de ruimte. Maar wanneer heb je dat eerste virus? Ik gemerkt? denk, toen ik een jaar of 8-9 was, met de trekvogels bij ons op het land. Ik kom uit Zeeland, van een boerderij. We hadden zwanen en regenwulpen. en ik hoorde dat die uit het poolgebied kwamen. En, ja, die vrijheid van die vogels die daarheen vlogen dat uh, sprak mij aan. En toen had ik al het idee, daar moet ik naartoe. De eerste reis mag je straks vertellen. Gerrit-Jan Zwier, wanneer heb jij voor het eerst ervaren... dat er daar iets te vinden moest zijn wat bij jou hoorde? Ja, ik denk op de Wadden eilanden dat het bij mij uh, uh, voor het eerst uh, opkwam. Dat gevoel dat als je op de strand van, van Vlieland of de uh, Schelling staat... en je kijkt naar het noorden en dat er verder helemaal niks is... En je weet in de verte dat daar toch uh, eilanden moeten liggen. En uh, dus voor mensen sprongen een beetje vanaf het uh, Wallengebied uh, gebeurd. En ik moet ook zeggen, uh, op het Waddengebied heb je natuurlijk heel veel aan de, uh, de Pootstreek herinnert. Uh, dus de hele geschiedenis al van het gebied. Met uh, walvisvaart, ontdekkingsreizen, Willem Barends, uh, Willem de Vlaming van Friedland. Uh, dat soort mensen. En ook wat Ko zegt, uh, de trekvogels die. Uh, die zijn de wintergast op die eilanden, maar die broeden dus in verder noordelijke streken. Dus een beetje, hè, een beetje als Niels Hoggerson, met, uh, met de ganzen mee <laughs> naar het noorden. En uh, met de brandgansen mee naar Spitsbergen of met, uh, of met uh, andere ganzen mee naar het noorden van Zweden. Uh, dus daar is het wat mij betreft een beetje begonnen. En dan ook al met de lectuur natuurlijk van allerlei boeken. Erik ten Noorman, daar begonnen toch al een beetje die noordelijke sfeer te pakken. En uh, ja, Streebos, met name ook, de vogelman. Die die ornitoloog, die ja, de ornitholoog die veel in, op IJsland onder andere geweest uh, Ja, op IJsland en natuurlijk ook in Spitsbergen. Ik denk bij, dat, bij Co, uh, dat boek van Svalbard van, van Strijdbos, dat dat ook wel een hele vroege uh, lectuur geweest zal zijn. Dus een beetje, ja, ook in het kielzocht, van dat soort mensen willen baren. Strijdbos, ja, dat zijn een beetje de wegbereiders. Maar hoe, hoe oud was je toen je daar op Vlieland stond en dacht... er zijn noordelijke streken ja, ja, die ik bereizen wil? Ja, precies. Uh, daar vind je op het strand Noordkromp, hè, dat die mooie schelp. Uh, niet voor niets ook de titel van mijn debuut lang geleden, de Noordkromp. En uh, die, die tref je dan ook weer aan de verder noordelijke gebieden. En, uh, maar ja, hoe oud dus, was je toen je dat. Uh, nou, wij, wij gingen als, als kind altijd met mijn ouders die in Friesland woonden naar de Waldeilanden. En dus elke zomer zat je daar een paar weken. Dus uh, uh, ja, daar is mee begonnen. En dan zat jij uh, die duintop uh, te staren naar het noorden, waar niets meer te zien was, maar wel te ja, dromen. Ja, ja, maar wel een, een soort weten dat er natuurlijk achter de kim iets was. Ja. Ja. Nog over te groot? Wat is die jouw... Nou, Ik denk dat uh, mijn idee is dat het de winter van 63 is geweest toen ik tien was. Ah, de winter van 63? ja. En, dat was een memorandum. daar dan die zee bij Scheveningen, dat je gewoon 100 meter die zee op kan lopen, hè, die bevoren was, die golven die bevoren waren op het strand, die hoger waren dan ik zelf. En uh, wij hadden in Den Haag uh, het uh, Museum voor het Onderwijs, nu museum. En daar gaf uh, Weile Getty Notor les uh, over de Groenlanders. Uh, sommigen noemen ze Eskimo's. En hij was daar verschillende keren geweest. En uh, ja, dat was dus voor mij mijn droom. Mijn eerste vakantie naar Groenland. En, daar gaan wandelen. En, en hij liep in een Anorak? Ja. Gertie Noten uh, liep uh, zelf in een anorak, ja. in, in de Groenlandse uh, ja, ja, kajakpak, zeg maar. Ja. En, uh, ja, hij was daar toch met zijn hele gezin uh, enkele keren uh, een paar jaar geweest. En uh, ja, de beste inspirator eigenlijk om uh, um, in contact te komen met de bevolking van Groenland. En toen die zee in 1963 uh, half bevroren werd, toen dacht jij... Uh... Nou, die combinatie denk ik ja. van uh, die lessen van, uh, de, in het Museum van het Onderwijs uh, over Poolgebieden, uh, die zee en alle verhalen van Nansen uh, en andere Poolreizigers. Uh, ja, dat was toch wel mijn droom. Daar moest mijn eerste geld aan uitgegeven worden: een reis naar Groenland. Ja, hoe heb je dat bij elkaar gespaard toen? Nou, dat is gewoon uh, de klusjes uh, die je in de zomervakantie uh, doet. En die lagen toevallig ook allemaal nog op het uh, natuurbeschermings-educatief vlak. Dus uh, dan spaar je dat en uh, ja, ga je wandelen op Groenland. Want wanneer en, uh, ben je voor het eerst naar Groenland gegaan? Dat is in 1978 geweest. 78. Uh, dus je hebt toch 15 jaar nog moeten gaan? Uh, ja. Je moet dat, uh, wie gaat er nou naar Groenland met vakantie? Dus dat ging via toen nog de Jeugdenberg Centrale dat de mensen van de Deense jeugd en de centrale wandeltochten in Zuid-Groenland organiseerden. En ik ging daar natuurlijk voor die natuur, die wilde ik zien. Die ijsbergen, in die fjorden en die gletsjers. En kwam daar ook in contact met de Groenlanders. En heb toen al ontdekt dat je de natuur in het Poolgebied, maar ook in andere gebieden van de wereld, gewoon niet los kan zien zonder de mensen die afhankelijk zijn van die natuur. Want ik probeer het nog eens even terug te halen. Nee, nou, dat was gewoon 15 dat je voor het eerst uh, uh, zeehondenvlees uh, met deze mensen uh, at. He, Groenlandse soep. En uh, ook walvisvlees. Uh, en dat was natuurlijk ook in een tijd dat uh, ook in Nederland... Uh, Ikzelf was ook zeer actief op dat punt. Uh, Toen ik bezig was tegen de jacht op zeehonden door uh, Canada, Noorwegen Rusland. Ja, het en Rusland. Want jij was ook, ook aan Greenpeace verbonden in, ja, in die de, periode. Ja, die tijd begon mijn, ook mijn Greenpeace-periode, 1978, en uh, heb dus ook dat altijd uh, gecombineerd. En, uh, voor Greenpeace is het dus ook nooit een probleem geweest uh, dat Groenlanders op uh, zeehonden jaagden, of jagen. Maar hoe was het om vanuit een uh, ja, zeg maar westerse milieubewustzijn opeens in de streek te komen waar uh, van nature en vanuit de traditie al heel lang uh, een soort van jacht bedreven werd... Waar wij in Nederland van dachten, dat moeten ze, mogen ze toch allemaal niet doen als moderne beschaving. Nou, het is natuurlijk wel een schok, maar uh, dat is het eerste van. Dat kan je gewoon niet. Maar uh, je gaat je daarin verdiepen, je praat met die mensen, uh, middels tolken, en uh, je ziet die samenhang. En uh, ja, later ga je ook verdiepen in cijfers en kijk je ook uh, naar de aantallen zeehonden die Groenlanders uh, vangen. Dat valt in het niet ten opzichte van de commerciële jacht. Gerrit-Jans weer, wanneer was jouw eerste reis naar het noorden? Je bent gaan liften, hè, geloof ik. Wat zeg je? Je bent gaan liften. Echt liften, ja. Zoals ja, ja, het hoorde toen. Ja, ja. ik ging jaren meteen uh, naar uh, Spitsbergen of zo. Hoewel er zit wel een leuk verhaal vast. Uh, ik ging eerst naar Lapland. Uh, dat was inderdaad liftreis, hè, jaren zestig. Uh, toen hoorde dat zo. Uh, en toen ben ik helemaal langs het noorden gegaan, Vinslapland, uh, Hammerfest, en zo afgedaald naar het Tromsø naar uh, de wester hè, boven de Lofoten. En uh, toen wou ik naar Spitsbergen, uh, in Harstad. een uh, kustplaatsje. En toen was daar ook de Spitsbergen kolenmaatschappij, was oppermachtig. Op uh, Spitsbergen hadden we zelfs eigen geld nog. En, uh, dat was de Nederlandse kolenmaatschappij nog? Uh, nee, nee, dat was de Noorse. De Noorse. Noorse ja. Ja, want Nederland heeft er ook de een dus uh, kolenmijn gehad een, heel lang. ja. Uh, Baernelsburg, wat nu Baernelsburg heet. En uh, nou ja, daar ben ik bij dat kantoor heb ik aangeklopt en gevraagd of ik niet met een van hun schepen mee kon naar Spitsbergen. <tie> En toen zei ze, hé, hey, een Nederlander die daarheen wil. Want hier was al een meneer geweest en die ging geloof ik als koksmaatje... of zo ging hij dus richting Spitsbergen. En zo heb ik voor het eerst de naam van Code Korte eh, tegengekomen. Jullie <laughs> ik heb we... hem dus toen nooit gezien, want hij was al vertrokken. In dezelfde weken zijn ja. jullie ja, al bij... Hij zat in datzelfde gebied. En ik weet niet of dat meteen de overwintering ook was. Uh, of Eerder ijsbeeronderzoek, denk ik. En... Uh, dus ja, die nam ik altijd onthouden. Toen ik later in Groningen dan bij het uh, antropologie studeerde... en uh, in dat Arktisch Centrum uh, ook, ook, ook zat, toen, toen kwam ik hem dus weer tegen. En toen had ik hem natuurlijk weer een leuk verhaal te vertellen. Ja, Maar het is jou dus toen niet gelukt om naar Spitsbergen, Toen ben ik te gaan. niet naar Spitsbergen geweest en ik ben inmiddels nog niet geweest. Nee, maar ik ga, moment... er, ik ga er wel heen nu, dit, dit jaar waarschijnlijk, ja. Aha, dus dat is al uh, nou, 35 jaar lang een droom. Ja, ja nou, ik heb natuurlijk allerlei andere gebieden bezocht en zo. En inmiddels is Spitsbergen veel toegankelijker geworden. Toen was het nog veel ingewikkelder. Maar je kunt er heel makkelijk uh, komen. Maar hoe was die confrontatie uh, voor het eerst met dat gebied... waar je zo over had zitten dagdromen? Uh, ja, nou, dat was dus voor mij de toendra. En, uh, en, en met name dus ook die laps en had ik al heel veel over gelezen. En uh, men schreef altijd heel negatief over de lappen. Uh, en dat waren mensen die uh, in magie geloofden, die uh, vervuild waren... en die in uh, die zomerkampen zaten. En uh, dus ja, uh, daar wilde ik wel eens een kijkje nemen. Dus dat waren mijn eerste ontmoetingen met, uh, met de Lappen. Maar toen het tromzen kwam ik iets tegen... en dat heette geloof ik de Spitsbergen-expeditie uh, of zo. Dat waren jongens en die vonden Lapland overvol. Uh, veel te veel mensen... En ik snapte niet wat ik er ging doen. En die gingen toen naar Spitsbergen. En die jongens ben ik later weer tegengekomen op IJsland. En toen is een van hen verongelukt op die grote gletsje. de naar Die ze overstaken. En een van de is die verdwenen. En dat herinner ik me nog. Dat Lapland, dat was hun al te vol. En die zetten dus koers naar Spitsbergen. Toen waren er al groepen die jullie vooruit waren. En die Lapland alweer te druk vonden. Precies, ja. Koude kort, hè? jullie... Uh... We zijn elkaar dus bijna tegengekomen op jullie eerste... Was dat ook voor jou jouw eerste polreis? Of jouw eerste reis naar het noorden? Ja, het hangt er een beetje vanaf hoe je het polgebied definieert. Voor mij is dat niet in Noorwegen, maar Spitsbergen of Groenland meer. Ik ben in 1965 uh, gaan liften. Ook al? Ja, ik was toen biologiestudent. En had geen budget om uh, treinen en vliegtuigen of zo te betalen. Maar ik wilde wel naar het noorden toe... En ik uh, ben toen in uh, Finmarken gestrand. noordelijkste vulke van Noorwegen. En heb daar twee maanden in de Noorse visserij gewerkt. Want je had dan vissersboten, die gingen wel tot Beren eiland. eiland dat ligt zo halverwege ja, Spitsbergen. Ja, en, en dat heb ik toen ook gezien. Maar dat was Ech. toch niet uh, bevredigend genoeg. Het uh, leven aan boord was wel uh, heel boeiend trouwens, op die Noorse visserij. En ook, ook Finmarken was prachtig, maar... Ik uh, wilde toch naar uh, Spitsbergen toe. Dus het, uh, het jaar daarop ben ik weer gaan liften. En inderdaad naar uh, Harstad in, in de Westrollen. Want ik wist daarvan gingen kolenboten naar Spitsbergen. En, en in de krant las ik toen dat ze iemand voor de mes zochten. Om de mes schoon te maken op een schip. En daar heb ik vooraan gemonsterd. En uh, ja, toen voeren we naar Spitsbergen... En... Ik kon er niet van die boot af, want uh, ik had mijn werk aan boord van het schip natuurlijk. Nou, dat was vreselijk. Dus, ja, hoewel ik denk dat ik toch al een redelijk verantwoordelijkheidsgevoel had, dacht ik, ja, maar ik kan hier niet aan boord blijven. Dus ik ben gewoon van die boot afgegaan. De dag dat hij weer terug zou varen. Nou, gedeserteerd als het ware. Ja, ja, was, was eigenlijk heel slecht. En <klaar> ik, ik zag die boot ook wegvaren uit de fjord, de ijsfjord, toen ik daar bovenop de berg stond. Ik dacht, ja, het is toch wat. En hoe moet dat nou met die bemanning? Maar toen ben ik eh, toch twee maanden op Zwitsbergen geweest. En aan het eind van dat verblijf heb ik weer aangemonsterd op die boot terug. En dat kon, want ze zaten nog steeds omhoog... voor iemand die het in de, in de mes moest doen. Maar welk jaar was dat? Uh... Dat was uh, 66. En dan sta je daar als, ja, als jochie eigenlijk nog daar op Spitsbergen... de boot vaart weg. En, en wat, wat ga je ja, dan maar doen? maar ik was niet meer zo klein. Ik was toen... Uh, 23. Ja, ja. Maar goed... Uh, je... Ja, ik had tent bij me en kampeeruitrusting en... Ik raakte toen uh, verzeild in Zuid-Spitsbergen met een bergbeklimmersexpeditie, die, die ook weer problemen had daar. Maar het was allemaal prachtig gewoon. Ik wist, ja, dit is precies wat ik me had voorgesteld. Dit is het helemaal. Een, een, een perfect land. Het land van je dromen, het land van de schepper. Je zou het niet anders willen dan zoals je het ziet. En ja, zo is dat altijd gebleven. Je, je hebt dan. Zo'n leeg gebied. Wat is dat dit dan? Ja, toegang tot de wereld in jezelf. Los van alle conventies. Er is niks wat door de mens gemaakt is, er is niks wat aan de mens herinnert, dan alleen jezelf. En op een of andere manier heb je dan toegang tot de wereld in jezelf. Ook in de woestijnen heb je dat. Overal waar je eigenlijk in, in ruimtes komt waar het open en, en, en leeg is. Hoe, hoe hield je jezelf in leven dan daar? Ja, ja iets verbouwen of zo, dat kan daar allemaal ik niet. Ik had het wel uh, voorbereid met de tent en, ah, ja. en, en dus ook uh, met die bergbeklimmersexpeditie waarmee ik in, in Hoensun kwam. Uh, die hadden ook spullen. Dat is een verhaal op zich, maar het, uh, dat zijn kleine praktische problemen die, die eigenlijk makkelijk overwonnen worden. Je had Maggi Wonderstandpot. Daar hoor je heel veel van. Maggi Wonderstandpot, want uh, je had toch wel enige westerse luxe nodig om je daar in leven te kunnen houden. Ik bedoel, ja. uh, De romantiek ging niet zo ver ja. dat je van niks kon leven. Nee, maar een tent en een, een, een, een donse slaapzak gekocht in de dump van, bij Lulap. Dat was een oude lege slaapzak, legendarische en, zaak. Hè? Ja, en. en wat drijf houdt om, om het onder de tent uh, warm te houden. En je kon bessen plukken? Uh, ja, ik, ik zie dat poolgebied toch niet zo, zoals ook in, in Slauerhof uh, dat gedicht. Ik begrijp Slauerhof wel, maar dan, dan vanuit een hele andere hoek. Dat, dat emotionele en dat eenzaam af en toe. Maar uh, ja, het poolgebied is, uh, is niet zo hard. Je moet dat goed organiseren moet je boek van Stefansson eens lezen, The Friendly Arctic. Het, uh... Nee, het is voor mij een gebied van comfort eigenlijk. Maar dat is omdat we nu in een tijd leven... dat we dat allemaal makkelijk kunnen organiseren en meenemen. Ja. Je gaat niet met niks daar naartoe? Ik bedoel, je, je, je zorgt wel dat je... Inderdaad... Nee, voorbereiding is alles. Ja. Uh, dat heb je aan Scott gezien. Je hebt het ook aan Amundsen gezien. Nu wil ik me daar niet mee vergelijken. Maar wel dat als je het goed voorbereidt. Zoals Amundsen. Je het comfortabel kunt leven. Zoals Nansen. Hè? Die, die is drie jaar. Is die daar in die, in die noordelijke gebieden rondgedreven. Op de Fram. Die had het prima georganiseerd. Ja, ja. Alleen die jongens hij waren. te pletten natuurlijk. Wat zeg je? Ik zei. Hij verveelde zich te platten op dat schip. Want jarenlang zat hij in dat ijs. En toen ging hij tenslotte uit. Armoede gingen maar met hondenslee. Eh, kijken of hij de Pool eh, kon bereiken. Maar uh, inderdaad, voorbereiding is alles als je die Franklin-expeditie aan uh, denkt... die voorkomen mislukt is, die dramatische expeditie. Die hadden dus gewoon blikken voedsel bij zich, maar dat was allemaal bedorven. Dus uh, dat was het begin van het einde. Van ja, want uh, Gerrit Jans, weer even terug. Je ja, eerste uh, poolreis, of althans noordelijke reis, was naar uh, de Lappen ja dat, dat was ik dus geen polaireis noem ik dus ook geen Polreis, nee. maar het was wel naar het noorden ja. maar dat was wel het moment dat je je beseft deze streken horen bij mijn ja, habitat ja een geestelijk landschap ja ik heb zelf dus dat woord ik zeg niet polgevoel ik zeg noordelijk gevoel ja en dat is eenzelfde soort sentiment natuurlijk. Het is, het is een hang naar ruimte, een hang naar eenzaamheid. En ik zeg er ook iets bij van een hang naar zuiverheid. En dat bedoelt Ko denk ik ook een beetje met die herenmieten die zich in de woestijn terugtrekken... en zich voeden met honing en krekels en zo. En, en die dus mystieke ervaringen opdoen. Iemand als Nansen was ook iemand, die was ook heel mystiek eh, onderlegd. Die had ook, ook dat soort ervaringen in die bevroren Poolzee. En die vind je, dat gevoel ervaar je in principe in al die streken? Want jij bent vooral veel naar IJsland op geweest. Ja, IJsland, ook Groenland. Uh, ook Noord-Canada wel, maar IJsland is een beetje mijn brandpunt. Ja, ja uh, het gekke is, wij, wij trekken naar dat soort gebieden. maar de mensen die er wonen, die trekken de weg. Hè? Dat, dat vind ik altijd een uh, opmerkelijke tegenbeweging. Uh, dus bijvoorbeeld op IJsland, dat, dat, dat land loopt leeg. Alles loopt gaan uh, richting Reykjavik. De helft, meer dan de helft van de bevolking, volgt nu al in Rijkjewik. En wij trekken naar die afgelegen gebieden... en uh, die mensen zelf die zijn daar allemaal vertrokken. Ja, maar niet echt, Gerrit Jan. Wij leven ook in een geïndustrialiseerde samenleving... en wij willen daar heel graag blijven leven. Wij willen alleen af en toe even van die sfeer daar proeven. Ja, ja. Dat, ja dat is ook... Wij, ons hele... leven is niet daar. Ook als je daar een, een, een jaar zit om te overwinteren... Ik heb het een paar keer gedaan, dan, dan leef je helemaal met de wereld hier. Die komt juist zo sterk naar je toe, en daar wil je ook uiteindelijk weer naartoe. En, en jij juist schrijf je boeken ook om dat in die wereld te delen. Want als je daar zit, zoals een Groenlander of, of een Nenet, uh, Nenet, u in de noordelijke streken de, van uh, Siberië, mag je misschien zeggen. Ja. Daar zal Gover er straks nog even over vertellen, hoop ik. Die die die zien dat uit een ander perspectief. Ja, hoewel, ho precies. Want... Hoewel ja. men natuurlijk ook daar gevoel heeft voor die schoonheid... dat blijkt wel uit, uit de gedichten van de, van de Inuit. Ja, want jullie worden, als je hier... Ja. Het is geen beschuldiging, maar je kunt het, het is natuurlijk ook een soort van valse romantiek waar je over geeft. Je probeert je te vereenzelvigen met bewoners in een gebied, terwijl jouw hele geest en denken natuurlijk zo westers blijft als die maar is. Dat gaat niet, niet, niet voor mij. Ik, ik, nee, ik, ik, ik vereenzel me helemaal niet met een Groenlander <laughs> of een Samojeet. Ik vereenzel ja. me met een zeel. En. Uh, uh, Probeer je ja. niet te verplaatsen in de manier van leven van de Jawel, bevolking daar? als antropoloog meer en meer. Want je meer, bent inderdaad, Gerrit Jan, antropoloog. om het binnenuit zo'n samenleving te begrijpen. Maar niet dat je denkt van dat je daar was een blanke Eskimo leeft of zo. Of een blanke Samoyet. En uh, het kan wel zijn dat, dat er, zeg maar, een soort romantiek ons in eerste instantie naar het noorden heeft gedreven. Dat denk ik ook wel. Maar je blijft natuurlijk ook niet je hele leven romantisch. En verder is die romantiek natuurlijk iets westers. Dat is een westerse projectie op die gebieden. Ja, want dan ga ik even naar Govert. En die mensen zelf, uh, ja, dan gaat ik, hem overleven. En, ga ja. Even naar Govert de Groot over. Govert, uh, <kwijnt> jij bent je wel heel erg gaan inzetten... voor de belangen van uh, de autochtone bevolking in die poolgebieden. Ja. Zonder je daarmee te vereenzelvigen. Maar je hebt wel gezien dat er uh, <pijnt> ja, weinig mensen zijn... die internationaal voor hun rechten opkomen. Uh, wanneer is dat besef bij jou doorgedrongen? Nou, dat is eigenlijk ook in de jaren uh, 1980, was het via de Russeltribunaal... over de rechten van de Indianen, zogezegd, in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. En uh, Greenpeace en ik vonden het belangrijk dat er ook andere inheemse volken bij waren. Dus de Lappen, de Samen, de Eskimo's, de Inuit. Uh, Rusland was toen uh, nog niet toegankelijk. Gorbachev was nog niet aan de wind gekomen, die allerlei dingen mogelijk maakte. En we wisten nauwelijks dat daar ook polvolken uh, waren. En, uh, dat uh, men stelde die situatie toen uh, ook uh, ja, wat rooskleuriger voor in Rusland... dan die uh, daadwerkelijk is. En uh, ja, ik vond het gewoon belangrijk uh, na mijn reis uh, van Groenland... dat je opkomt voor uh, die stem van die Groenlanders. En ik ben ook in 1981 uh, naar een zomerkamp van Groenlanders gegaan. En uh, je zag er ook uh, van men wil meer zelfstandigheid hebben... En, uh, de Groenlandse bevolking, vooral jongeren, zeiden ook... we zijn door die Deense autoriteiten wel in grotere plaatsen gezet. En, uh, dat zie je in de hele Poolgebieden. En dat had verschillende redenen. Uh, de kerk wilde dat graag. Uh, de kerk had de school in de handen. Maar ook uh, om gezondheidsredenen. Uh, tuberculose was een heel groot probleem in het Poolgebied. Mensen centraliseren. Maar vooral die jongerenbeweging in Groenland... Uh, die voor zelf streed, Die uh, vond het ook weer belangrijk om uh, juist die zomerkampen te houden... Uh, in plaatsen die uh, ontrijd waren. En na zo'n zomerkamp werd zo'n plaats dan ook weer uh, bevolkt. En uh, je ziet ook nog steeds nu in Groenland... maar ook uh, een andere plek in de Arctic... dat nederzettingen weer bewoond worden. Ja, het even voor de goede orde. Groenland is uh, gekerstend en gekoloniseerd uh, door de Denen. Maar wij zijn natuurlijk daar de brengers van uh, de, het loon, het salaris, de arbeid... Uh, hè, de alcohol, de wapens en noem het hele reisje maar op... Ja, wat laten hè, we ze... van uh, wat wij als uh, walvisvaarders en handelaars met Groenland in de 15e en 16e eeuw hebben laat, gedaan. Laten we eens even er... inzoomen op Groenland en uh, de Eskimo's of de Inuit... zoals zij zichzelf noemen en zoals wij dus ook geacht worden uh, hen te benoemen... Uh, het is wel de meest tot de verbeelding sprekend poolvolk, denk ik. Ook vanwege natuurlijk uh, het Nederlandse historische erfgoed... waarin uh, ze veelvuldig voorkomen. Nou, ik, ik weet niet of dat zo... Ik denk dat de meeste Nederlanders niet echt bewust zijn... dat wij daar een hele grote geschiedenis in Groenland hebben. En dat de meeste plaatsnamen eigenlijk uh, Nederlandse plaatsnamen zijn... die verdeend zijn. Hè? En dat die dus uh, nu een Groenlandse plaatsnaam hebben... En ja, we hebben er zelf uh, handel gedreven, walvissen bejaagd. Maar wij brachten juist die kerk daar niet. Hè. Dat waren de Denen. En oh. daar is dus ook de strijd om begonnen. Maar ja, dat en... er ergens Eskimo's waren die in Iglo's leefden, dat wist elk schoolkind. Ja, maar ik uh, denk dat dat uh, ja, deels ook door de overlevering komt. Oh. En uh, de verhalen natuurlijk van... Uh, ja, we gaan al terug tot 1625 in de Hof Vijver, uh, met kajaks werd gevaren. En uh, demonstratie aan het Haagse Hof werd gegeven van hoe uh, Groenlanders uh, op zwanen jaagden. En dat was dan een uitzondering, want de Hagenaar mocht niet op zwanen jagen, maar uh, die Groenlander wel. Maar dat sentiment van jou om, om, om je uh, bezig te gaan houden... met de belangen van die volkeren daar... Nou, het is een combinatie, het is geen sentiment. Ik uh, zie natuur- en milieubescherming uh, zo uh, dat je dat niet kan loszien... zonder dat met de plaatselijke bevolking te doen. Of je dat nou in Afrika doet of in het Poolgebied. Mijn hart ligt in het Poolgebied, ligt op Groenland. Hè? Maar je, je wil de natuur en het milieu beschermen... en dat moet je met die plaatselijke bevolking doen. Het heeft geen zin om als uh, Nederlander van buitenaf... die mensen te proberen te vertellen hè, uh, van je mag geen zeehonden jagen of je mag uh, geen vogels neerschieten. Toch is dat wat Greenpeace, waar je niet meer bij betrokken bent... in zekere zin nog steeds doet. Als je aan uh, weer die schoolkinderen vraagt wat wil Greenpeace dat is dat er niet meer op zeehonden gejaagd wordt... dat er niet meer op walvissen gejaagd wordt. Ja, maar in de tijd... Dus dat dus propageren zij dat, toch een sentiment... wat tegen de natuurlijke levenswijze En dat heeft dus gaat. ook enorm veel consequenties gehad. Hè, van uh, Greenpeace' positie was... we hebben geen bezwaar tegen de jacht op de Groenland en uh, door de Inuit in Canada en Alaska. datzelfde geldt voor de walvissen. He, de Groenlanders en ook de mensen in Alaska... hebben een quota om zoveel walvissen te mogen vangen. En daar heeft Greenpeace geen enkel probleem mee. Het gaat om de commerciële jacht. Toch is Greenpeace niet populair op Groenland. Nee, maar kijk, als je natuurlijk uh, het woord... International Fund of Animal Welfare moet uitspreken of Greenpeace... Sorry, dan... Uh, ik verslik me. Ik neem even een slokje water. Dan... Uh, <coughs> dat krijg je als je over Greenpeace praat. Maar uh, er zit een heel duidelijk verschil in. Hè? En uh, in die pooggebieden is natuurlijk verteld... het zijn die Greenpeacers die actie voeren tegen. Hè? Maar uh, Greenpeace was het ook in die tijd, in 81, toen de... Uh, Europese wetgeving uh, werd aangenomen... Uh, betreffende uh, het invoerverbod van zeehondenproducten... Uh, dat daar uitzonderingen voor Groenland werden gemaakt. Uh, uh, we hebben wel gezien dat de hele handel van huiden... Uh, door dat verbod in elkaar stortte. En dat heeft weer heel veel sociale gevolgen gehad in de Arctic. Uh, vooral voor de Inuit. Maar we zien dat probleem... In feite ook in uh, Siberië of in Noord-Rusland ja. of in Alaska. Want uh, je bent daar als Nenet, hè, uh, of als Ganti, of als Yakut... of als Inuit, of als Sami. Uh, heb je de een jaagt op walvissen en zeehonden, de ander houdt zijn rendieren. Daarbij jaag je ook op kleinwild. En wat blijft er over? Dat zijn huiden, en die wil je graag verkopen. He, en dat is vaak het uh, enige middel om dus uh, kogels te kopen voor je geweer, oh. He, om die wolf te kunnen bejagen die op je rendier kunnen, uh, afkomt. Mag ik samenvatten dat jouw betrokkenheid heel erg voortkomt uit uh, kommernis, om de traditionele leefwijze van die Arctische volkeren. dat die heel erg bedreigd wordt en dat, dat die samenlevingen uh, in snel tempo ontwricht. Nou, ik ben niet voor traditie. Hè. Van men mag voor mij best een geweer gebruiken... en een motorboot en een sneeuwscooter en een helikopter. Hè. Uh, het is alleen zo dat... dat heb ik dus ook afgelopen zomer weer ervaren... als je daar midden tussen duizenden rendieren staat... en je komt daar met samen uit Noorwegen bij de Nenets dat daar een stuk kennis verloren is gegaan bij de samen in Noorwegen... Hè, van gebruiken, hoe ga je met rendieren om die niet meer gangbaar zijn in Noorwegen... omdat men niet meer nomadisch leeft in Noorwegen. Men zit in huizen, gewoon in gemeenschappen... onder druk van de Noorse regering... mocht men niet meer rondtrekken. Dat doet men nog wel in Noord-Rusland. En je ziet dus dat een van de belangrijkste dingen is nu... bijvoorbeeld het maken van een woordenboek... waar de termen in het Nenets en in het Sami staan... zodat men weet als men met rendieren houden bezig is, dat men over dezelfde uh, dingen spreekt. En dat ze misschien een uh, vertaalcomputer kunnen maken... om elkaar snel te kunnen begrijpen. Uh, Gerrit Janswier, jij bent antropoloog van oorsprong. Als ik jouw verhalen en boeken lees... en kijk naar jouw betrokkenheid bij die bevolking, mag ik dan zeggen dat dat bij jou wat afstandelijker is? Soms zelfs wat, wat cynisch... Uh, ja, in zekere zin is het wel afstandelijker, denk ik. Ja. Maar dat, dat, dat hangt misschien samen met die antropologische achtergrond. Oh, oh. Dus dat je niet Hoezo? alleen uh, deelnemer bent... maar dat je natuurlijk ook van, van buitenaf uh, vragen stelt. En, uh, uh, dus als hij het nog heeft over die moderne middelen als geweren... en buitenboordmotoren enzovoort... En uh, wat natuurlijk ook een vorm van aanpassing is aan dat milieu, een hele, hele efficiënte aanpassing. Maar het leidt natuurlijk wel weer opnieuw tot allerlei uh, problemen. En uh, dus Groenland, uh, ik weet niet hoeveel mensen er wonen, 50.000 of zo. 56.000. 56, 56.000. Nee, nee, 56. Ja, 56.000. Ja, uh, is eigenlijk alweer een overbevolkt gebied, hè. Uh, dat zou je niet denken met een bevolkingsdichtheid die onder de één ligt, minder dan één is. Maar ja, het land bestaat voor het grootste deel uit een ijzerkap, waar je verder niet veel mee uh, kunt doen. En uh, ja, voor een deel natuurlijk ook door de Deense uh, politiek om die Eskimo's bij elkaar te zetten. Uh, terwijl de Eskimo's vroeger natuurlijk een familieverband uitzwermden uh, over het gebied. Uh, krijg je dus een geweldige druk op de bestaansbronnen in, uh, in die dorpen. En, uh... Maar dat geldt alleen maar voor bepaalde gebieden. Hè? En er zijn in Groenland ook quota gesteld voor het aantal walvissen wat men vangt. Yeah, en yeah. die worden internationaal vastgesteld. Yeah. Dus die Groenlander heeft niks te vertellen over hoeveel walvissen die mag vangen. Nee, dat wordt in Brussel of New York... of waar toevallig de IWC, International internationale walvissen... vergadering commissievergadering wordt gehouden. Groenlander eet drie tot vier zeehonden per jaar. Dat zijn die 56.000 houdt op 200.000 zeehonden. Op die 5-6 miljoen maakt dat niet uit. Die commerciële jacht op jonge zeehonden. Hè? En Ko kan het misschien beamen als bioloog... dat als je juist jonge dieren wegneemt uit een populatie... Hè? en uh, waar nu de Canadezen weer druk mee bezig zijn... dat heeft veel meer gevolgen voor de natuur. Hè? En als wij in Nederland al niet in staat zijn om de natuur goed te beschermen... Hè? en uh, wie zijn wij dan hè? om... Uh, dan te zeggen van ja, je mag geen geweren hebben enzovoort. Of je mag die wolven niet bejagen, die kunnen aanvallen. Het is absurd dat Brussel bepaalt hoe dus uh, de rendier geslacht moeten worden... door de samen in Noorwegen, Zweden en Finland. He, dat men dat niet meer in het open veld mag doen... Nee, men moet aparte slachthuizen bouwen. Ja, abattoirs, hè? Ja. Hè? ja. En overrijdende slachthuizen. Nou, al die ja. slachthuizen in Noorwegen zijn verjoed gegaan. Hè? Want een slag maar één, twee keer per jaar. Hè? Met Al die gevolgen vanuit Brussel. Hè? Dus wij zijn het die hun vertellen hoe ze moeten leven. En niet omgekeerd. Hè? En uh, ik vind dat er zo'n kennis bij deze volken... waar wij verdomd veel van kunnen leren. Zeker ook als Polreizigers. Om ons daar te kunnen handhaven. He, want je zou je gedroogde voer maar niet bij je hebben. En je zou je tentje maar niet bij je hebben. en je benzine is op. enzovoort. Nou, probeer maar te overleven. Dat is nou vaak een sqb mee, hè, die expedities. Ja, dat was. Uh, uh, er moeten uh, gewoon Je mag minder, minder magiepakjes uh, meenemen uh, als je die kan. Ja, maar op als je die in... natuurlijk toevallig net door de harde wind weggewaaid zijn en dergelijke. Kijk, probeer waar... maar te overleven. Ik wil even een, een voorbeeld laten horen van ho hoe snel ontwikkelingen gaan, en zeker wat betreft Groenland en het onderzoek. Uh, het is pas, het is al in 1905 dat de eerste antropologen daar opnames hebben gemaakt van de, de Groenlandse cultuur en de Groenlandse zang. En uh, ja, het is uniek om te horen dat je van dus bijna 100 jaar geleden al opnames hebt van uh, mensen die uh, ja, nog nauwelijks uh, voor een deel in contact met uh, de rest van de wereld waren geweest. Het zijn opnames onder andere van uh, William Tolbitser is uitgegeven op een prachtige CD Traditional Greenlandic Music. Track 22 bijvoorbeeld is de alleroudste opname die er bestaat uit Groenland uit 1950. Hij kraakt en hij piept aan alle kanten, maar je kan toch nog het gezang horen. Laten we er even naar gaan luisteren. Ja, het was een uh, opname dus uit 1905. De vrouw die je hoort zingen is Judith Bartselijssen. Geboren omstreeks 1840. Uh, Code Korte, jij bent uh, bioloog. Jij hebt ook heel lang in Oost-Groenland gezeten. Ja. Want als we Groenland een beetje zien als een soort uh, puntzak... dan is de Westkust uh, die tegenover Canada ligt... die is uh, verreweg het uh, meest bevolkt en ook al veel langer... Ontsloten, als je dat vanuit westerse uh, visie zo mag zeggen. Die hebben altijd contact gehad met de walvisvaarders uh, vanaf de 17e, 18e eeuw. Maar die oostkust, hoeveel mensen wonen daar ongeveer nog? Wel, ik ken uh, Scorysbisoemd. Dat is uh, op ongeveer 70 uh, graden breedte, En daar wonen een, uh, 400 uh, Groenlanders. En die zijn afkomstig uit het Amassalik district En het is zo leuk dat je net die muziek van Judith Basselijzen laat horen. Want ja? ik heb met de Basselijzens in Scoresbysund veel opgetrokken. Ja, ja. Met hun hondensleden. En dat zijn dus mensen die zijn af afkomstig uit Amassaliek uh, en van die familie. Ja, ja maar dat, die, die bewoning in Oost-Groenland is volkomen geïsoleerd. Hè? Want dat zit bijna het hele jaar verstopt in het pakken. Uh, Oost-Groenland is heel lang uh, niet bereikbaar geweest voor de Europeanen... vanwege het Oost-Groenland-ijs. En het is pas uh, eigenlijk in 1823 geweest... dat men het eerst Oost-Groenlanders uh, ontmoet heeft op Klevering. Uh, door Klevering. En later weer in uh, ongeveer 1880 in de omgeving van Amaseliek. en. Dat was toen nog een hele kleine groep van enkele honderden. En het bleek dus dat die in de neergang was, die populatie. En dat eh, misschien na nog eens tien jaar de mensen uitgestorven zouden zijn. Want ja, we hebben het nu net over eh, Groenlanders en Eskimo's en Inuit... en die verschrikkelijke eh, westerse beschaving die hun dat allemaal brengt. Maar je moet natuurlijk wel bedenken dat het alternatief was... Eh, hongersnood en populaties die volledig verdwenen. Ik bedoel, dat is nu eh, voorlopig eh, gestopt, die narigheid. En ja, of je daar dan voor of tegen bent... het, het is eh, misschien niet zo romantisch dat je enige zekerheid hebt... maar eh, dat is wel de keerzijde. Ja, ze zijn er zijn niet uitgestorven. er nu ook gewoon volken in uh, Noord-Siberië en dergelijke. Er zijn nog maar een paar mensen die de taal spreken, de cultuur beheersen... of uh, volledig opgaan in de Russische cultuur... En, er ja. verdwijnen veel Se ja. cultuur op het moment. Ja, Zeeuwse He klededrachten ja. zijn ook helemaal verdwenen. Ja, dus Mijn ouders op, die liepen zei, daar ook ja, in. Ja, ja. En allerlei prachtige gebruiken en Zeeuwse woorden die zijn ja. ook allemaal weg. En ja. Uh, ja, dat is toch ook vinden dat ontzettend jammer. Ja, hm. dat kun je heel jammer hm. vinden. Maar je, je, ik vind, je moet die dingen in het brede perspectief van onze planeet zien. Nou Jan, dat, ik... dat is niet specifiek voor, voor het tolgebied. Nee. Als je dan inzoomt inderdaad op Oost-Groenland... waar nu vanuit uh, Rijkjavik uh, dagtochtjes worden georganiseerd... kan je s ochtends met het vliegtuig heen. Ja. Je mag daar even op de hondenslee uh, ja. door de, door de toendra uh, ja. scheuren... Ja en uh, s'avonds ja. vlieg je weer terug. De Groenlanders zijn daar heel blij mee met die business ja. die hun gebracht wordt. Dat, dat is de moderne tijd. Ja. En ja. dat is waar ze nu van leven. Ja. De, de, die hele wereld met al die verschillende volkjes... die komt gewoon in de grote economie, de geldeconomie. En Mensen kunnen niet meer leven en willen ook niet meer leven... van alleen maar de jacht. Groenland biedt die mogelijkheden ook niet meer. Zo, zoals Gerrit Jan zei, het is overbevolkt om van de jacht te leven... Zoals je in Nederland niet met 16 miljoen kunt leven... maar misschien met 6.000 mensen... als je alleen maar van de jacht zou willen leven. Met deze bevolkingsgrootte kan dat niet. En het is dan een kwestie van management. Hè? Van hoe manage je je uh, voedselbronnen? Wil je kunnen blijven jagen op zeevogels, zoals in West-Groenland... dan zul je een bepaald managementplan moeten hebben... Als je dat maar wild westen gang laat gaan, dan worden alle kliffen leeggeschoten. Dat zien we nu. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn, maar je hebt dan oh. geen zeevogels meer om van te jagen. En ik zit dan in de toeristenbranche. Je hebt dan ook geen zeevogels meer om te laten zien aan je toeristen. Ja, want het kernwoord bij toerisme, waar jij je nu ook mee bezighoudt, is ecotoerisme. Is dat uh, mogelijk? En wat, wat, wat houdt dat in? Ja, het, het kernwoord van, van het toerisme is natuurlijk geld verdienen... en de organisatie in stand houden en de mensen daaruit laten leven. En, en iedereen heeft daar zo zijn eigen uh, middelen voor. En ook zijn uh, eigen ethiek. En zijn eigen ethiek. En die ethiek is ook weer een gedeelte van, van hoe je daar zakelijk tegenaan kijkt. Kijk, als je je richt op een markt van mensen die vrije natuur willen zien... Dan wil je, he, met zeevogels en beren en robben, dan wil je dat die daar zijn. En dan, dan, dan voer je een activiteit uit die niet schadelijk daarvoor is, want dat, dat is je product. En dan wil je ook niet dat de beesten daar afgeschoten worden, want dan kun je ze niet meer laten zien. Maar dat zijn dus verschillende belangen die je af moet wegen tegen elkaar. elkaar. Gerrit Jans Vier, hoe kijk jij naar de, de toeristische ontwikkeling van die polstreken? Uh, Jij bent zelf toch ook in zekere zin een toerist die daarop reist. Ja, of krijg je ja, het dan, we dan we over een toerist geworden, denk ik. De echte ontdekkingsreizigers, dat is allemaal een afgesloten tijdperk. Uh, ja, het is verbazingwekkend vind ik inderdaad dat, dat mensen toch uh, die natuurlandschappen en die natuur uh, willen blijven zien. Je hebt het, zijn, het, zijn, het, is, het is dan over mensen die allemaal uit westerse steden komen. Ja. Hè? En het Poolgebied is uh, geweldig in de belangstelling. Niet alleen het Poolgebied, maar het hele uh, super-Arctische gebied. Uh, mensen willen naar Lapland, willen naar IJsland en uh, willen die onherbergzame uh, en vaak mensvijandige gebieden hè, zien maar wel met vaak luxe die wij gewend zijn. Ja, dus Jelle vanuit. Een de, ja, en, vanuit die Ja, Met de helikopter heen en weer vliegen. Ja, ja, ja met alles, met die Nekkerman cruises en uh, tegenwoordig kun je zelfs door een Russische vliegtuig op de Noordpool laten neerzetten. En dan leven business. daar ook nog een klein groepje Eskimos die uh, hun dansje doen voor de toeristen en vervolgens veel dollars incasseren en hardhollend naar de drankwinkel lopen ja. om die dollars weer op te maken. Ja, dat is natuurlijk de trieste, de, trieste, de trieste kant. Dat zijn de Mezoelu-danseressen die dan vanuit het kantoor een, uh, een BH uitdoen... en voor de toeristen een dansje maar maken. Maar dat is ja, wel dat is... voor een deel de toeristische praktijk in die Poolstreek uh, ja. Govert, uh, Is dat onvermijdelijk en is daar niks aan te doen? Nou, ik denk dat het gewoon op het moment onvermijdelijk is. Hè. Die westeling die geen natuur meer kent, niet meer uh, kan zien in eigen land... Uh, uh, en een goed salaris heeft, twee verdieners. Ja, die wil uh, het ene jaar naar Peru en het andere jaar naar Groenland. En als je daar dan ook rondreist... dan uh, het meest verbazende vond ik ooit een keer... dat je daar dan geniet van die mooie natuur in West-Groenland, die gletsjers, uh, uh, jullie zat... en dat je dan uitvoerig met je andere reisgenoten praat... over uh, hoe het er in Peru uitziet en hoe het in het Amazonegebied uitziet. En ze vergeten dan te genieten van uh, die mooie gletsjers... met hun ijsbergen bij jullie zat. Hè? Dan denk ik, van wat zoek je daar dan? Hè? En er zijn dus uh, Groenlanders uh, die... Uh, en jammer genoeg ook veel Denen die profiteren van het toerisme op Groenland. En ik denk dat het ook heel belangrijk is voor een stuk economie van Groenland. Maar ik kom ook in gebieden zoals Noord-Rusland waar toerisme onmogelijk is. En ik denk dat die verwende westeling daar nog ineens wil komen. Want er is geen luxe. Maar daar is het natuurlijk ook niet meer puur. Maar... Uh, die samenleving is toch anders die is niet zo veranderd. Maar gaat dat niet en op den duur de dezelfde ook, kant op? Want we willen nou eenmaal, dat was ook jullie sentiment... waar we mee begonnen dit uur... die meest onbarmhartige streken van deze wereld verkennen. Ja, en jullie maar zijn daarom in zeker ook, zin in de pioniers... en dan langzamerhand uh, komen daar ook de luxe reizen ja, naartoe. Ja, daarom ook dat men natuurlijk op allerlei manieren probeert... Uh, binnen de toeristenindustrie uh, afspraken met elkaar te maken. Uh, hoe reizen we in het Poolgebied? Aan welke uh, richtlijnen houden we ons... He, en uh, bijvoorbeeld uh, maak autoriteiten in Groenland. Je mag die en die en die gemeenschappen bezoeken, maar niet uh, anderen. Neem een eiland, Jamaïen, uh, waar ik dan ook een keer op ben geweest. Nou, het toerisme wordt daar in feite gemeden. Men zit niet te wachten op dat cruiseschip waar ineens in één moment uh, 600 mensen worden gedumpt. He, uh, dat wordt op Spitsbergen niet meer toegelaten. En ook uh, Groenland is uh, zeer streng met zijn regels. Is het mogelijk, uh, Code Korte, verantwoord toerisme... zonder de natuur uh, te verontrichten... en zonder uh, de menselijke samenlevingen daar uh, uit balans te brengen? Wat heel moeilijk is, is een georganiseerde wildernisbeleving. Want dat wil men dan allemaal. Maar met een schip, wij, wij oceanwide Expeditions in Vlissingen... wij organiseren reizen met schepen naar de Poolgebieden. Naar Spitsbergen, Groenland en Antarctica... Die wildernisbeleving die, die, die is maar ten dele mogelijk... omdat je met een heleboel mensen zit en ze zitten op dat schip. Dus dat, dat, dat is heel anders dan wanneer je daar dagen, weken in je eentje rondstapt. Nu wil men dat ook niet, Men wil gewoon net zoals je zei dat dat makkelijk... Uh... Makkelijk doen. Uh, en met mooie plaatjes thuiskomen. Met mooie hm. plaatjes thuiskomen. Ja, en en wat, wat gezondheidszorg vertelt, uh, dat, dat ken ik maar al te goed. En dan vraag je ook op een gegeven moment af van waarom uh, doet men dat dan. Ik, ik denk dat met uh, scheepsreizen, waar je dus geen infrastructuur creëert in de gebieden, dat je daar een heel geringe impact hebt op de natuur. Hoe ga je, hoe ga je met de lokale bevolking om? Uh, ja, die willen er wat aan verdienen, kortom. En, en, dat, en, en die, dat moet bevredigd worden. Als je, als je dat hun onthoudt, dan krijg je problemen met de, met de autoriteiten. Ja, maar je zit ook met scheepreisers, koersschepen. Hè? We hebben in Alaska gezien dat er uh, enorme overtredingen zijn geweest van de koersschepen door hun lozingen in de. De fjorden ja. van het afval en dergelijke. He, uh, dat neemt men niet mee terug. Hè? Ja, het In uh, het Poolgebied uh, gebruikt men ook uh, nucleaire ijsbrekers. Ja. Ja? Want Rusland heeft er toch genoeg over. En, uh, dat is natuurlijk ook een facet. van. Kan je wel reizen met een nucleaire ijsbreker? Is dat verantwoord? Nou, het lijkt mij niet. Ik wil nog een ander aspect uh, even hier aan de orde stellen. Uh, dan ga ik toch weer even naar Code Korte... Nederland heeft natuurlijk een groot arctisch verleden. Enorm. Uh, spelen ja. wij nog een rol als het gaat om het hedendaagse onderzoek? Uh, we hebben in Groningen het Arctisch Centrum, dat veel onderzoek doet. Uh, maar op Spitsbergen, wat niet voor niks uh, Spitsbergen heet vanwege Willem Barens... daar is Nederland nauwelijks meer actief. Ja, Nederland heeft uh, nooit zo'n interesse gehad in de Poolgebieden Sek, of van wat daar nu was. Het was een puur commerciële interesse. Dat was dus het zoeken naar de zeeweg naar Indië... waardoor Willem Barends in Spitsbergen is terechtgekomen en op Nova Zembla... En toen die commerciële belangen verdwenen... en die walvisvaart ook, ook uh, afgelopen was... omdat de, walvissen, de Groenlandse walvissen waren uitgeroeid... toen heeft Nederland het er eigenlijk helemaal bij laten zitten. Ja, voor hetzelfde geld hadden wij gewoon Groenland gehad. Ja, en of, we hadden of, of Groenland gehad. Staan, ja, dus, of uh, of Spitsbergen Spitsberg, Spitsberg uh, Spitsberg bijvoorbeeld. Ja, of Agroalregio. En, en Jammaaien hebben we ook nog van toch? Vanuit Nederland is er qua overheid eigenlijk heel weinig eh, belangstelling eh, geweest. Het, het zijn altijd weer individuele personen... en dat mag ik wel zeggen zoals wij, toch? Die, die, die uit een persoonlijk interesse dat elke keer geprobeerd hebben... Om, om weer in gang te zetten. En het Arktisch Centrum in, in Groningen is daar, is daar ook een voorbeeld van. En ook de Universiteit van Groningen, de biologische afdeling... die doet eh, veel onderzoek in Groningen aan ganzen bijvoorbeeld... Ganzen die een relatie hebben met, met Nederland, die hier dus overwinteren. En waar jouw polgevoel ooit ook mee begonnen is? Ja, inderdaad, met, met, met, de, met de trekvogels. Maar bijvoorbeeld uh, zo'n gebied zo in, in Noord-Rusland... Uh, waar een Pesura-rivier loopt hè, met zijn delta... Hè, daar kunnen wij uh, onderzoek doen, kijken hoe zo'n rivier loopt... en die kennis kunnen wij vandaag de dag gebruiken... voor een Nederlandse watermanagement, hè, want... We praten daar op het moment heel erg over. We hebben al die dijken en dammen wel neergelegd. Maar die rivieren kunnen niet goed bewegen. Die natuurlijke rivier de Petsura... waar Riza op het moment uh, uitgebreid onderzoek doet... Hè, dat lijkt wel uh, Nederland 200 jaar geleden. De prins moet uh, naar Siberië toe. Uh, van mijn part uh, zou ik hem graag onderleiden heb... tussen Renteelkulling. Nederland steunt het uh, Russische Poolonderzoek enorm. Mm -hmm. En ook de natuurbescherming in de Russische tundra hier en Tijmieren, andere gebieden, ja, omdat die vogels die daar broeden... in onze Waddenzee komen. Ja, ja. Er komen 10 miljoen vogels uit het Noordpoolgebied... in of door Nederland elk jaar. Ja, en rotgans Maar gerrit Janswier is is er een balans denkbaar... denk jij, tussen natuurbehoud en behoud van de menselijke samenlevingen... die duurzaam is in die streken? Of uh, ja, zie dat... jij dat uh, op termijn uh, toch fout gaan? Ja, het lijkt mij erg moeilijk, ja. Uh, die samenlevingen veranderden. En je kunt ze dus niet in een soort museum, uh, museale toestand, uh, bevriezen. En dat willen die bevriezen? mensen natuurlijk nee, ook nee. niet. Ze zijn helemaal geen voorstander hmm. van. Nee, en, en uh, dus uh, dat, dat werkt dus aan beide kanten. En uh, als die mensen ook... Uh, kijk, je hebt natuurlijk het hele probleem van die generaties nu. Hè, de jongere generatie, die weet dus op alle schip valt en uh, niet kunnen concurreren, zoals Groenland, dan met, uh, met de Denen. Dat geeft natuurlijk geweldige problemen. Hele, hele alcoholmisbruiken, dat hebben we helemaal niet genoemd eigenlijk... maar het is toch is ook een element van de ontwrichting. Nou, ja, maar het is een facet wat je aan de buitenkant ziet. He, kijk, als je hier bij uh, een van de grote supermarkten... in de binnenstad van Den Haag gaat kijken... dan uh, is daar ook een heel groot alcoholprobleem he, voor de deur. He, en uh, zodra ze een kwartje hebben gevangen dan gaat men gauw naar binnen om het goedkoopste pilsje te kopen. He, dat zie je natuurlijk ook in die grotere gemeenschappen. Ga je echter uh, naar de gebieden zelf en trek je met deze mensen mee... nou dan uh, er komt er maanden geen alcohol aan de Nee, ja, Als ze op jacht he, en, gaan, gelukkig gaan ze dan niet drinken he, en al die uh, beweren. Dat zou ook zo te gevaarlijk zijn. Het is natuurlijk gaan. gewoon... Uh, uh, het heeft twee kanten en ik heb heel veel andere ervaringen op dat gebied. Ja, he, maar en... toch is het iets anders, vind ik. Ik vind Als je nou bijvoorbeeld Noord-Canada neemt en zo... Uh, waar de hele gemeenschappen die kunnen dan kiezen wat ze doen he, met alcohol... of ze, de zaak wordt drooggelegd of dat er een uh, geringe quota binnen mag komen enzovoort. En af en toe wordt er dan de huisbrand, he, en dan wordt er gestookt enzovoort. En dan ontstaat er een soort epidemie van, uh, van drankzucht... waarbij er dus veel doden vallen, gewonden, zelfmoorden... Dat is toch niet het beeld wat je in Den Haagse binnenkomt? Ja, maar kijk, zowel in Den Haag de oorzaak dat mensen drugs en alcohol gebruiken is een andere. Het is een gevolg van de problematiek dat je zelf nu ook al aangaf, hè, jongeren studeren in Denemarken, komen terug in een gemeenschap, ja. hè, hebben geen mogelijkheden. Uh, de zeehondenhandel is helemaal kapot of uh, hè, uh, men Zo krijgt de geen banen. zijn ze kwijt. Hè, ja. hè, uh, men heeft geen banen en dergelijke. Ja. En dan is daar het gevolg van dat het aantal zelfdodingen zeer hoog is. En dat He? komt dat niet en... omdat er te snel en te veel grote gaten in de traditionele cultuur zijn geslagen. Dat komt. Met andere bedoelingen. Die snelheid. Die dat echt, dat ja. hoeft helemaal niet. Dat, dat en is daar dan nog wat aan te doen? Dat hangt af van je visie op zelfmoord. Als zelfmoord een geaccepteerde methode is om je problemen op te lossen... zoals dat heel lang geweest is in de, in de, in de Inuit-samenleving... En in, en in veel jagersamenlevingen waar eh, gebrek en, eh, vaak voorkwam... en mensen improductief waren, dan heeft dat een hele andere ja, maar de gevolg. de zelfdoding toen is een hele andere zelfdoding dan nu ja, door jongeren. Ja, maar toen... De problematiek die nu dezelfde zelfdoorning, als, als in Canada. cultureel Dat ja, is toch heel verschrikkelijk. Wat je zou moeten accepteren, is dat niet ook een beetje cynisch wat je nu zegt? Nee, helemaal niet. Of misschien is alles cynisch. Hmm. Ik bedoel, dat, dat, ik, ik kan dat ook niet helpen als dat zo zou zijn. Ik heb daar rapporten over gelezen van Denen en, en, en Groenlanders. En ook in de omgang met de. Groenlanders een veel relaxtere houding gemerkt ten opzichte van de dood. Ook in zeer gevaarlijke situaties. Dat je denkt, ja, die hebben daar een hele andere houding tegenover dan ik heb. Wat kan ik hier veel van leren? Ja, ja maar dat, dat is, vind... is toch wat anders dan uh, ja. de problematiek van zelfdoding. Uh, drugs en alcoholgebruik. Hè? Uh, men ja. kijkt anders tegen de dood aan. Hè? Die is ook veel nabijer. Ja. Hè? Van, je kan wegdrijven met een ijsschots en je komt niet meer terug. Ja, ja, ja. Je kan je omkomen om die bij die, die dag. Ja. Ja, ja. Dat Kijk, is het, gewoon heel normaal. Het, het zijn gaat mensen om... in een overlevingssituatie. Jongens, uit. ik moet jullie hier langzamerhand gaan afbreken... want we zitten aan het eind van het uur. Uh, we kunnen niet erg positief uh, eindigen. Kunnen jullie nog heel kort zeggen... waar jullie eerst volgende polreis heen gaat? Code korte. Gerrit -Jan Dat Svier? ik weet naar Noordoost-Groenland. Gerrit Jan Zwier? Uh, ik ga naar Yukon. Over de Nenets uh, uh, in Noord-Rusland. Ik wens jullie daar een hele mooie reis en bedankt voor jullie komst. Al dus Marnik Koolhaas. Hij was in gesprek met Code Korte de Groot en Gerrit Jan Zwier... in een aflevering van Madi Wodo met het thema ijs aan alle kanten doorgelicht. En dat was een aflevering uit, ik dacht, uh, 2003, ja. Het is vandaag, 6 april, en dat was in 1909. Naar eigen zeggen, de dag waarop Robert Perry als eerste de Noordpool bereikte. Blijkbaar was Frederick Cook van mening dat hij de eerste was... en dat al op 21 april 1908... Supporters van de beide mannen lieten geen mogelijkheid liggen om de reputatie van de concurrent te gronden te richten. En ik geloof dat Frederic er het uh, minst uh, goed vanaf kwam. Dit is Radio 1. U luistert bij de VPRO naar Woord. En het is tijd voor een kort journaal. En uh, in het laatste uur gaan wij aandacht besteden aan de ontvoering van en de moord op Gerrit Jan Heijn. Verdié bedacht het, voerde het uit en werd uiteindelijk gearresteerd. Blijf erbij, graag tot zo.